to the disco scene.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 Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En volgen wij voor u ook de finale die momenteel verspeeld wordt op Roland Garros. Tussen Serena Williams en niemand minder dan... Eh, waar, tegen Lucy Savarova. De wedstrijd is net, net begonnen. En we proberen ook u op de hoogte te houden van eh, de play-off. En dan hebben we het over tennisclub Zandvoort, het gemengde eh, divisie gemengd. Die vandaag de eerste play-off-ronde speelt tegen de Hobbelaar. Mochten ze die winnen, dan staan ze morgen in de finale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 Even te bellen. Ja, komt het helemaal goed. En hier is weer een uh, lekkere zonnige plaat van alweer heel veel jaren geleden. Hij staat op bijna elke zomerse cd. Late Back in de Sunshine Reggae.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 Dat was Felix en Ain't Nobody. We schakelen weer live over naar Jabres. Jop, Jop? Ja, 43e minuut, dus het schiet alweer aardig op. Uh de EVC heeft zojuist een dof van de kant. Het was ongelooflijk. Vanaf de middenlijn kon de centrumspits in zijn eentje oprukken richting Arnold Jongerjan. Die deed nog een vertwijfelde poging om te stoppen. De man moet een beetje van zijn lijn af en laat de bal daardoor de, over de achterheen lopen. Dus het was geen doelpunt. Dan, iedereen had het verwacht. En iedereen zei, oh, je weet precies hoe dat gaat. Goed, Zandvoort leeft nog. Zandvoort, is zijn nog steeds met de ene lachter. Maar Zandvoort leeft nog. Zandvoort mag nu gaan aanvallen. Ronald Kalers, uh, Billy Vissen, teruggespeeld bij Kales. Kales heeft de bal uh, gewoon even lekker mee, want hij ruimte genoeg. De EVC laat zich terugzakken en die, die uitvallen, die zijn zo gevaarlijk en zo ontzettend snel. dat, ja, dat, dat moet daar ontzettend goed op letten. En uh, dat, dat hebben ze tot nu toe eigenlijk te weinig gedaan. Want ik denk dat er nou, toch wel drie, vier kansen waren die echt doelpunt waren. En die dan net op het laatste moment net niet, ge, net niet gescoord werden. Zandvoort nu, schot, uh, wordt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 En dat is niet zo slim Want Ja, nou, gelukkig. Hij gaat via, de uh, via aanvallen van de gaat hij over de zijlijn. Uh, nee, overdag blijft zelfs. En de jan mag de bal gaan nemen. <coughs> en die gaat daar over de zijlijn. Uh, Zandvoort mag gaan gooien. Paul van der Oort aan de rechterkant van het veld. Hij gooit daar, even kijken, ja, hij uh, gooit in ieder geval goed in. En uh, dat is uh, nu nog steeds Sandford, Jan Sonneveld, aan de zijlijn, helemaal. En die gaat over de zijlijn, of achter, over die zijlijn en Sandford mag gaan gooien. Daar, Jeffrey Dekker, naar. Uh, even kijken, Jan Zonneveld. Zonneveld naar Kalus. Kalus ziet, ze met hem. Naar de linkerkant, en daar is Jullie Visser met zijn ontzettende snelheid. Probeert hij daar de verdediger van uh, EVC even zijn hak te zetten, dat lukt hem niet. Hij gaat wel via de hak van die EVC speler over de zijlijn. En Visser mag gaan gooien. Nee, dat ging niet via de hak van blijkbaar van een EVC speler Maar Visser heeft hem zelf over de zijlijn gedaan, want die scheidszet zat er dichtbij, en die wijst de andere kant op. Met gevolg dat evenzeer ondertussen gegoten is en nu een vrije schop mag nemen. Een meter of 20 voor de middellijn. We hebben geen haast, natuurlijk niet. De klok staat op 45 minuten, er zal wel iets bijgetrokken moeten worden. Er zijn twee blessure geweest, niet te gek lang. Er zal ook niet te gek lang bijgeteld worden. Daar komt die bal. En hey, dat gaat langs alles en iedereen heen. Uh, daar kan jongen Jan hem heel makkelijk oppakken. Geeft ze mee aan uh, uh, koper. Koper. nou, nah. Even hey, kijken. Uh, Max Aardewerk. Heel herkenbaar. Dit is een gewerkt, want hij werkt keihard. Dat doet hij altijd.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 Ja. Nou, Zodatelijk gaan we het uh, meemaken in de tweede helft. De voetbalwedstrijd SV Sanford tegen EVC. Dankjewel Joop, En zo meteen uh, komen we uiteraard weer voor je terug. Voor die tweede helft. Ondertussen blijven wij gewoon lekker doorgaan. Met het draaien van heerlijke muziek. Op een zonnige zaterdagmiddag in Sanford. Hier is de CEO van Curtis Tigers En I wonder why. Love is a hunger. That burns in But you never notice the pain. And love is an anchor that won't let me go. I reach out. Now Met een hoofdletter zet. Van zon, zee, zandvoort en zomerrits. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My bel me Après tout, les bonjour, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through.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 Het is wel leuk om te weten, Albert-Jan. Vorige week uh, zondag zat ik uh, met Dolly een programma te doen. Samfond op zondag. En toen zei ze, jij draait altijd T-set van Sea Like Weeds. Weet je wel? Ja. Maar die andere is ook heel mooi hoor, van T-set. Maar Bellamy, die heb ik verleden week gedraaid... en dan ga ik deze en gewoon elke week draaien. <laughs> Dolly ook gelukkig. Ja, maar Bellamy de T-set bij CFM. Nog even een kort bericht, want we hebben de vlag weer binnen. Ja, wel, zowel zilver als blauw voor Zandvoort.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 Meer informatie over dit weekend en over alle andere evenementen... van het Sikri Park Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.zikwiestreepiezandvoort.nl zandvoortnl www -zandvoort En we memoreren het al in de opening van ons programma. Momenteel is er de Jutterskofferbakmarkt op het Gasthuisplein. En daar staat ook Marcel Arends, die spullen verkoopt. En dat geld wat hij dan opbrengt, zal hij meenemen naar Kenia. Want hij gaat namelijk over een aantal tijden...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 En dan wind en zeilen met de Sofworts Zijlvereniging erbij. Wat wil je nog meer? Hier is de ziel van Splitsing. Rande files naar het zuiden. Holland lat in de Spaanse zon. Geen bedrijf. Ja, Juist om half drie hoor je bij CFM het CFM-weerbericht met Lex van de Hoorn. En hij wist ons te melden dat gisteren de maximum temperatuur die in Zalvoort gemeten is... maar liefst 32 graden is. Ja. En dan zaten we met z'n allen lekker op straat natuurlijk gisteren. Heerlijk, een beetje pootje baden en zo. En genieten van het mooie weer hier in Zalvoort.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 Zo is het uiteindelijk uh, toch gelukt, Albert Jan. Nelson Mandela vrij. Onder meer uh, door uh, deze single free. Nelson Mandela, joh, de, de African All-Stars. Ja, zodat ik uh, meer voetbal uh, met Joop van Gaat niet best, hè, met FC Salford. Nee, hij, hij gaf het, het, het al aan, maar uh, we gaan ze meteen even schakelen. Ze moeten nu wel echt gaan scoren, willen ze het nog uh, recht trekken. Maar Heel veel. Joop heeft er een zwaar hoofd in. Maar dat is daarover straks weer meer live.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 Ja, lig liggen om uh, kwart, voor, uh, kwart over zes daar voor de deur. Ja. En dan krijgt iedereen een kaart. Ja. Dus is de lol er ook gauw Maar in ieder geval uh, wel een uh, topprestatie om dan al zo vroeg uh, daar uh, aanwezig te zijn. Hier is Omi. I'm <laughs> Okay, die cheerleaders Yo, de, de single van Omi. Ja, niet zo goed nieuws uh, zojuist uh, vanuit uh, Duitsersveld, uh, Joop. 2-0 achterstand, dat uh, klinkt een beetje hopeloos. Ja, eigenlijk wel. Soms dat, ja, dat kan op dit moment gewoon niet beter. Uh, de aanval van EVC is vreselijk snel. Dan gaan ze weer. Komt ie hard? Nee, de keepers. Soms voetse keeper. Ja! Oh, zo. Oh, zo. <laughs> ik denk dat Zoffer de pakt die bal met zijn handen, Maar oh, dat was al ja, gekloten. Ik heb mijn oordopje zin, dus ik kon het niet horen. Goed, het mag niet gaan proberen, ja toch om in ieder geval, en dat, dat zie je ze, in ieder geval een doelpunt te maken. En uh, ja, EVC dat probeert uh, te verdedigen wat het waard is, en dat, dat gaat volgens mij gaat uh, wel uh, gaat dat goed wat dat betreft. Dat Zoffer mag gooien daar, mag Gielsen, mag die bal controleren? Nee, het wordt over de zijlijn gespeeld door.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 van de oort. De voeten van het tegenstander. Hij, hij, hij kijkt wel, maar hij deed het gewoon verkeerd daar dan gaat hij even weer. Heel snel, passeert een man, passeert twee man. Oh. Daar kan... De verdediger van Zandvoort die nu met drie mannen speelt, want de vierde verdediger, Billy Visser, is gewisseld voor aanvaller Kevin van de Zees. Ja, van de heuvel, die moet wat natuurlijk. Dus die zet de aanvallers erin en Zandvoort moet zo proberen om toch ja nog eh, drie doelpunten te scoren, zeker Vier doelpunten te scoren. En ik ben bang dat dat uh, een hele mo moeilijke opgave gaat worden. Max Aardenberg mag die bal gaan gooien. De toetie naar. Even kijken. Naar. Luister uh, Berg. Berg. Uh, ja, bal gaan op de zijlijn zal gaan gooien. Berg gaat het zelf doen. Berg naar. Magielsen, uh, Magielsen Magielse probeert uh, twee man om zich heen, gaat, wat gaat hij doen nou? Stelt het allemaal. En zelf mag weer gooien, gaat vier voet van de, van de verdediging, gaat hij over de zijlijn? Aardewerk gaat dat weer doen. Aardewerk naar Magielsen. Dat is te terug, maar ja, toch met mensen maar het die Maar aardewerk niet gesloeg, Het is wel de goal kwijt nu. En dan, dan gaat de EVC weer en de EVC krijgt gewoon de ruimte daar.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 Dan gaat er weer neer en weer een fluitse jou van die schijfzetten. Het doet het goed, het is een goede schijfzetten. En dat had ik al op gehoopt, dat had ik in het begin van de repubatie, gezegd, drie dames. En ze doen het erg goed, moet ik zeggen. En de heren, die zijn stil. Ja, ja ze stappen dus wat er aan de hand is. Dat heeft elkaar goed gedaan. Goed, we spelen in de 62e minuut, de is 0-2. Ik ben bang dat het niet genoeg is voor Zandvoort om door te gaan naar die tweede klasse.